Het weer in het oosten lichte vorst overdag in het zuidwesten kans op regen. Het wordt zo'n 10 graden. Tweede paasdag verloopt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. BNN BNN 47. Het lukt. Het is uh, drie minuten over vier en je luistert naar 4-7 hier op Radio 1. En ze rijden daar echt. Ik, uh, ik, moet, ik, ik, ik weet zeker, je moet niet te lang in deze studio blijven zitten. Nee, want ik heb me een partij knoflook. Oh, ik denk je gaat vertellen dat je een scheetje hebt gelaten. Nee, nee, nee, was dat maar waar, want dat zou nog een beetje verbloemen. Maar uh, <lacht> nee, nee, het is echt, het is niet normaal hoeveel knoflook ik, ik op. Ik heb eens dus een pasta gemaakt, het stond in een blad. Ik dacht, toen zag ik dat verstaan. staan. Kijk je dat dan? Kijk je dat in een plaatje. blad en dan zie je, zie je ineens, denk je van, oh, dat ziet er lekker uit. Dat ga ik maken. En nou, dan heb ik dat gemaakt. Vier tenen knoflook. <lacht> in de blender. Oeh, en uh, nou, alles erbij. een lekkere pesto van gemaakt en zo, pasta. Super lekker. Maar echt, joh, ik werd net wakker. Van om, je eigen... op, om half drie nou echt van mijn eigen geur gewoon. Ja. Ik dacht, dat kan dat is niet goed. goed hoor, dit. Maar heb je het wel samen met je vrouw gegeten? Ja, gewoon. Oh, okay. thank god. Ja, maar ja. dan vind je ook niet... Oké, okay, dit is heel raar om over te praten. Maar vind je ook niet dat als je allebei stinkt naar hetzelfde... jij en je geliefde... <laughs> ja. dat dat een soort band schept? Ja, zeker. Nee, maar je bent, je bent, een, soort, je bent een soort eenheid... Ja. Ik, ben, uh, ik had een tijdje geleden had ik ook veel knoflook op... en toen ging ik naar een concert toe met, met Simone, met mijn, uh, met mijn vrouw. En uh, wij hadden allebei dus veel knoflook op. En dan weet je van jezelf... oké, okay, er wordt nu een soort van knoflookbubbel <laughs> om mij heen gecreëerd. Mensen gaan het niet leuk vinden dat ik, dat ik hier ook adem. Maar ja, je moet het naartoe, want ja, je, jij hebt ook recht om daar te staan. Maar je, je voelt je dan toch sterker als je met z'n tweeën het, bent. Uh, ja. want, want dan is het misschien... Een soort ding, weet je wel? In ja. je eentje ben je gewoon de, de, de verstotene. Ja, dan ben je gewoon de stinkende. Maar, maar, maar met z'n tweeën ben je toch een soort Bonnie en Clyde. maar dan van heel slecht ruikende kn knoflookdingen. Ja, dingen ja zo. maar het is echt. Ik weet ook echt, het stinkt zo ontzettend als andere mensen knoflook hebben gegeten. Het is echt zo'n. Het is zo lekker. Ja, maar zo, lekker ja, ook een gerecht met veel. Dat ja. is zo lekker om maar te het, ik, ik weet nu al, dat dit, dit wordt zo'n gerecht. Die ga ik morgen nog steeds proeven. Dat, uh, <laughs> ja, ja, ja, ja. Het is echt uh, knoflook. Het is van die boertjes. Ja, knoflookpaarzen wordt. Het is echt verschrikkelijk. <laughs> oh, goed. Waar ga je het nou over hebben? Ja, we gaan het misschien. hebben over... Uh, ja, we zaten net nog even snel te researchen. Want wij dachten van... Nou, het is morgen de dag van de popmuziek, Hola die natuurlijk. Hè, dag van het jaar. Leuk. Uh, maar toen zaten we nog een beetje na te googlen. Uh, want ja, <laughs> zulke dingen moet je natuurlijk even dubbelchecken. <laughs> <laughs> want ja, we zijn op rekening al de hele week mee bezig geweest. En uh, nu zijn er uh, verschillende Data te vinden waarop het de dag van de popmuziek is. Uh, zo zegt de website beleven.org dat het 14 april pas de dag van de popmuziek is. Nou okay. Dat is volgende week zaterdag. Ja, precies. Daar hebben we niet zoveel mee. Maar uh, de website fijnedagvan.nl zegt dan weer dat het maandag 9 april is. Dus dat, dat, dat zou kloppen. Dat, hè? dat kan dan. Ja. Uh, en als je zo een beetje verder gaat, dan heb je ook nog dat het ergens in maart de dag van de popmuziek zou zijn. Dus zo dan is het een gemiste kunnen kant. zijn. Maar we gaan nu mee met de website www.stoelmassage.nu. <laughs> Die zeggen namelijk dat het 9 april de dag van de popmuziek is. Kijk, hoor. Oh, dus, oh. Dat dag... is wel het mooie van het internet. Hè? Je kan gewoon iets bepalen zelf. Yo, als jij en vind... dan kan je het altijd onderbouwd zien. Ja. Ja, dat klopt. Als jij wilt dat het de dag van de popmuziek is, dan is het, dan is het morgen ineens de dag van de popmuziek. En, en, en toen dachten we, nou weet je wat, dan gaan we gewoon leuke dingen mee doen. Uh, leukste concert ooit. Oh, uh, oh, uh, oh, Beyoncé. Ja, dan dacht ik, nou vertel hem, wat, wat, wat is jouw leukste concert oh, ooit? Oh, Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé. Ja? Ik snap nog steeds niet. Ik, ik liet vanmiddag toevallig nog een stukje aan mijn, uh, aan mijn lief zien. Mm -hmm. Kijk, vind je dit niet leuk? Oh, jij bent nog steeds bezig met het overtuigen dat Beyoncé... Ja, de BLC... met het bekeren, met het winnen van dat zieltje voor Beyoncé. En mijn vriend zei... Nee, ik vind dit niet leuk. En ja. laat me daar nu mee met rust. <laughs> laat me in mijn waarde. En toen zei ik... En dat meen ik... Ik zei... Maar ik snap niet... Ik, ik snap veel dingen. Want je hebt dingen zoals smaak en opvoeding en achtergrond en hè, smaak. Nogmaals. Ja, ja. Maar ik, ik heb het idee dus dat een live optreden van Beyoncé daar boven staat. Dat, we hebben allemaal smaak en jij houdt van Pearl Jam en ik hou van Nirvana. Maar we houden allemaal van Beyoncé. Net als dat het over het algemeen iedereen wel van lekker weer houdt, ja. weet je wel. Dus als je de, de stel, de stel uh, er is een soort van algehele vergadering van... nou jongens, we gaan het hebben over smaak. Oké, okay, Beyoncé hebben we natuurlijk allemaal. Ja, en dan al worden, worden, worden, worden, worden de lijntjes verdeeld. Ja, yeah, zoiets. So maar goed, ik was dus ooit met, uh, met een aantal vriendinnen... die net zo hysterisch verliefd zijn op Beyoncé. Als ik waren we... Uh, dat was in Ahoi. Dat was twee of drie jaar geleden. Waren we naar haar optreden. En dat was echt... Ach. ach. En ik ben dan zo iemand die dan... Ja, dat, wat je hoorde is dat ik mijn hoofd <laughs> ja. tegen de microfoon aansloeg. Ja, ja kopte de, kop de microfoon. <laughs> Van pure adoratie. Ja. Maar het was zo, die shows zijn zo explosief en fantastisch. En er zit zoveel liefde en energie in. En ik moet dan ook gewoon, en dat vind ik ook... Heerlijk. Dan sta ik ook midden in de zaal. Yeah. Eigenlijk op zo'n plek die eigenlijk best slecht is. Maar goed, midden yeah. in de zaal. En dan ik, meestal op een derde van, het, uh, van de show, dan begin ik ook lekker te huilen. Gewoon zo lekker. Uuu, omdat ik het zo mooi vind. En dat, <laughs> dat vind is heel heerlijk. Ik echt gewoon, gewoon, letterlijk dat, tranen over je. Ja, ja, en dat vind ik heerlijk om dat te laten gaan. Waar en, was dat, Beyoncé? Dat was uh, Ahoy. Was dat, oh, Ahoy. Ik. Ja. Ja, ja, ja, en ik dacht, er zijn hier zoveel mensen die denken: kijk naar Beyoncé. Als ik hier midden op de dansvloer een potje wil gaan staan. Janken, dan doe ik maar dat. Maar wat was het dan dat jij dacht van ik moet ik moet een potje gaan gaan janken? Omdat omdat die show die zit zo prachtig in elkaar en uh, met met met zo'n fantastisch decor en en het dansen. Ik ben echt van dansen ja. en dansen en de dansers ook. En dat is gewoon iemands levenswerk. Ik denk maar... dat Beyoncé bijna geen vriendinnen heeft. Nee. Omdat dit is wat zij doet. Zij is een entertainer. Zij treedt op. En haar hele leven staat daarvan in teken. Ze heeft nu dan wel uh, een man en een kind. Ja. Dus dat is dan zeg maar... Weet je ook weer het kind? Uh, het kind heet Blue Ivy. Yeah. Ja. Dat vind je ook fantastisch dat hij Blue Ivy heet. Ze. Het, oh, het, ah, het is een ze. Het is ze. Oh ja, natuurlijk. Ja, Blue is echt een typisch meisjesnaam. <laughs> vind ik wel. Ja. Maar ik vind dat... En dan ben ik gewoon geroerd door uh, uh, de uh, klaarblijkelijke uren en het, en het zweet en, de, en het bloed en de tranen die in die show zijn gegaan, dat vind ik dan mooi. Ja. Ik, heb een, uh, ik heb een concert ooit uh, meegemaakt, dat heb ik al eens eerder verteld, uh, van de Black Keys. Ja. En, uh, en toen stond ik daar. Dat was toen de Black Keys nog niet helemaal uh, populair waren. De Black Keys ken je? Ja. Ja. En uh, toen waren ze nog niet helemaal populair. Was een jaartje of zes geleden denk ik ongeveer, misschien al zeven. En toen ging ik was in Paradiso. En toen ging ik daar naartoe. En uh, uh, ik, ik, had, ik had nou ja medium gegeten, niet zo heel verschrikkelijk veel. In ieder geval een stuk minder knoflook dan van gisteren. En uh, uh, met een vriend van mij. En we gingen lekker vooruit staan, want we waren echt fan. Ik, ik ben echt fan van de Black Keys. Al al. Ik alle albums, ook die oude meuk van ze nog en zo. Okay. Die, dus dat wilde ik echt graag zien. En toen uh, stond ik daar... en ik had één biertje op. En, en dat moet ik er altijd bij vertellen... want anders geloven mensen, maar ik had echt letterlijk één biertje op. En op een of andere manier... Of het biertje veel verkeerd, maar ik denk dat er nog niet eens zo heel verschrikkelijk veel mee te maken had. Maar ik denk meer dat het de, de, de warmte en niet zoveel gegeten. Ik was gewoon een beetje, ja, da, da, ik kreeg gewoon, ik was gewoon een beetje zwakjes. Ja, ja. En ik stond daar bij die boxen en de Black Keys, ja, die beukten toen. Daar waren echt. Nu hebben ze een band, maar toen waren ze met z'n tweeën. Dus die hadden een drumstel en die ramden maar en die, die beukten door die door die door die door die, die martial boxen heen, zeg maar. En op een gegeven moment voelde ik gewoon dat ik dacht... Van, ja, ik moet even weg, want ik werd gewoon, werd gewoon omver geblazen door die, door die box. Letterlijk, ja. Dus toen ging ik lopen, en ik was al een beetje gaperig geworden. En ik ging lopen, en ik dacht, ik liep zo door, door Paradiso heen. En ik dacht van, wat, wat gaat het makkelijk, joh. Ik loop, ik loop overal doorheen, dacht ik. En uh, op een gegeven moment, in het midden van Paradiso... stel je voor, iedereen is kijkt naar de Black Keys. Flinke stevige band. Uh, en iedereen kijkt ernaar. En op een gegeven moment val ik zo uit het niet zo... Pam. Oh op het, nee, op wat vreselijk. Nee. En, uh, Ach, uh, nee. en want ik was gewoon flauwgevallen. Door ah. door die, die boksen gewoon. En, uh, ja, je kijkt er wel op een ruime manier redelijk gelukkige uit. Ja, nou, ja nou, omdat het toch een even. Ik ben gewoon letterlijk omver geblazen door het Black Keys. <lacht> en het, was, het was wel een dingetje. Toen kwam er een jongen naar me toe. Die was, ik denk dat de, de, dat de meeste mensen om mij heen dacht, die dachten: Wow. oké, okay, ben je maar gekkie. En uh, die dachten dat ik, uh, dat ik moest gaan kotsen of zo. Maar er was één jongen die zag: van, Oh nee, hij is niet dronken. Hij, hij, hij, hij, er is iets anders aan de hand. Dus die heeft me toen opgepakt. Oh wow. En uh, ja, zoals een, als een echte held. En uh, uh, die heeft me toen meegenomen naar naar buiten toe. En daar even op een stoel neergezet. En toen is hij weer naar binnen toe gegaan en zo. En uh, ik heb hem nooit kunnen bedanken. Oh, <laughs> nee, oh. dat maakt het niet uit. zo Ik echt. hoop dat hij luistert. Ik mee. hoop het ook. En toen, uh, en toen moest ik echt even, moest echt even vijf minuten bijkomen En toen ben ik weer naar binnen toe gegaan. Achter aan de bar uh, uh, met een colaatje en wat suiker en zo. En dan, uh, toen ging het alweer. Maar ik ben echt letterlijk om vergeblazen door uh, de Black Keys. En toen het verhaal heb ik toen twee jaar niet verteld. En nu vertel ik het wel als ze we nu en dan eens een keer op verjaardagsfeestjes. feestjes uh, ja waarom tijden. eerst twee jaar niet verteld? Ah, ja omdat je toch een beetje schaamt. Dat je denkt van ja, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben letterlijk omvergeblazen door een band. Dat is toch ja, een beetje, ja. Zo mooi. Het heeft ook wel iets poëtisch, hè? Het heeft wel wat poëtisch, maar het is ook wel een beetje sukkelig. <laughs> ja, het is niet heel cool of zo verder. Dus, uh, dat, was, dat was... Maar toch, ondanks dat, ondanks het feit dat ik, dat ik dus letterlijk om ver ben geplaatst... was het toch mijn mooiste concert ervaring oh, ooit. Wow, maar mooi. ik heb wel meer... Ja, soms als je terug gaat denken, dan denk je Dan, gewoon, dan denk je, oh wacht, uh, ND, kan het en die... concert OD. zo mooi zijn, hè? Ja, ja. ja. Het is alles, echt een moment in de tijd. Alles klopt dan. En soms dan. sta je daar en dan weet je... Ik ga dit nog aan mijn kleinkinderen vertellen. Ja, maar, maar weet dat... je dat oma vroeger in een poptempel die de paradijs <laughs> zou heten... daar ooit... en dan zeg je de naam en dan kijken je kleinkinderen je waarschijnlijk echt super verveeld aan... Ja. en die gaan dan zo'n vraag stellen als, als van... oh, was het maar 3D? Ja. <laughs> dat gaan ze natuurlijk stellen over 50 jaar. Ja. En jij dat dan vol, vol vuur en passie dat weer herbeleefd dat vertelt. Moest je dan naar buiten, oma? Dat soort dingen. <laughs> ja, ja. Kon je niet gewoon een bril opzetten <laughs> ja. en dat het concert naar jou toe kwam, nee, oma? het is ook flauw. Jeetje, wat ouder werd. Uh, daar gaan we het over hebben, concerten. Wat is jouw mooiste concert geweest? Maar ook andere dingen, hoor. Uh, beste artiesten, dat zou Beyoncé kunnen zijn. Maar misschien wel andere artiesten die echt iedereen leuk vindt. Of misschien heb <laughs> jij een hele specifieke 0800-1121. Dat is het telefoonnummer, 0800-1121. En Jasper wist dat telefoonnummer al zonder dat ik hem had genoemd. Goedemorgen, Jasper. Ja, wat dacht je dan? Ja, denk ik ik, ik ik ben een 48-jarige oude punker. Ik heb die hele tijd. Ik heb uh, drie keer. Uh, het, de grote zaal van. Uh, van uh, Paradiso Pat gespeeld. Zelf gespeeld? Ja, in oh. mijn eentje. Oh? En, uh, wauw. En welke band speelde je dan? Wauw. <laughs> <Wow. laughs> ja, nou, dat vind ik nogal wat. We hebben nu over 1982. Oké. Okay. Dus dat is al, al, al bijna een kwart eeuw geleden. Ja. En um, nou ja, ik heb, ik heb ik, alles wat, wat er voorbij kwam, wat je net hebt verteld... Mm -hmm. Dat, dat, dat komt mij echt als, als, als, als... Hoe noem je dat? Als muziek in de oren. <lacht> <lacht> <lacht> maar, maar Jasper, wat, jij speelde dat dus ja. in een, in een one-man-band eigenlijk? Ja. Oh. En hoe heette ja. jouw one-man-band? Of was het gewoon... Uh, Belly. De? Hoe? Berlitz. Berlitz. W Ken je die vertaalgidsjes? <laughs> uh, dat je je taal kan vertalen. En, uh... Ja? Nou, uh, dat was ik eigenlijk. Hoor. Ah. En, en wat deed jij dan? Jij speelde punkmuziek. Ik uh, was in dezelfde tijd als uh, DAF. Ja. Ik, ik weet niet of je DAF Ook een band of uh, het automerk? Nou, niet het automerk. Oh. Nee, nee, nee. DAF deutsch amerikaanse Freundschaft. Oké, okay. dat ken ik ook niet zo goed. Nee, maar goed, huh. ik, ik, ik heb opgetreden in, in, in Paradiso in de grote stalen, in Tivoli. Ja. En dat was, um, ja, ik, ik, ik hoorde allemaal losse flarden van jou, uh, van, uh, maar... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik, ik, ik heb er genoot hoor, niet tijd. En hoe ging dat dan? Want dan uh, ja, stond, okay. was, was dan echt een hele zaal vol, die stond allemaal voor jou... Uh, voor... Zo gewoon een dag doornemen. Nou. Wat, is, wat betekent het, wat doe je op een dag in de... waar? tv of uh, Paradiso? Nou, Paradiso, ja. Pak het meteen de grootste, ja. Paradiso. Nou, dat, dat, dan kom ik met een flightcase aan. Ja. En daar zit mijn korrig MS-20 in. En wat is dat, een gitaar? Een Korg MS-20, wat denk je? <laughs> ik heb geen idee, Jaffe. <laughs> Als ik nou zeg een stretter coaster. <laughs> ja, ik ben, ben zo'n enorme no-no op muziekgebied. Jeetje. Nou ja, ja slecht hè? Ja. Nou, Oké, okay. ik, ik pak mijn flightcase uit. Ik ja. ga een soundcheck doen. Ja. En dan is het uh, pakweg half zeven. En uh, het concert begint om uh, acht uur, half negen. Ja. En dan, uh, dan doe ik een soundcheck. Nou oké, okay, binnen 10 minuten goed. En uh, ik heb alles in eigen beheer. Dus uh, ja, ik ben een one man band, dus mm -hmm. ik heb een line out naar de. Ja, we gaan even technisch, uh, dames en heren, luister, luister thuis. Ik heb een line out naar de mixer mix Ja. En nou, dan is het gewoon wachten van uh, en, en dan ga ik in de in de in de in de hoe noem je dat? De, de, de kleekamer? De, de, ja, in, in, in Parijs zo heet het, het heet het wat anders, uh -huh. in de kelder, in, oh, okay. in, de, in de kelder, ja, dan ga je even in de kelder, dat de, de trapp, de trappetje naar beneden. Een beetje opwarmen, zeg maar, eigenlijk voor jezelf, uh, concentratie pakken, blauwe nummers eh, wegwerken, dat Nou ja, bla bla, bla bla bla bla bla, nee, nee, <laughs> spanning opbouwen, ja. ja. Ja, ja, een beetje zelf oppompen, zo van, nou, ik kan het. Ja, ja. Oké. Okay. En dan, uh, dan opeens, dan uh, zeggen ze van, uh, Jasper, uh, kom op. Ja, dat, dat, dat ga je naar boven, trappetje op. Ja. En dan, uh, dan staan er gewoon 1200 man voor je neus. En, en, en, uh, hoe, uh, en zij wisten ook dat jij uh, zou komen. Het is dus niet dat zij daar toevallig waren, <lacht> weet ik veel, voor iets anders. Maar ja, zij kwamen echt <lacht> voor jou, kwamen ze? Nou ja, dat was met de Kengel voor in Tivoli anders. Maar ik, ik heb een heleboel uh, in voorprogramma's gespeeld. Uh, met, met, met, met, eigenlijk iedereen die, uh, god ja. Uh, mag ik God zeggen? Ja, ja hoor, zeker de Spazen, dat mag hè. Um, ja, juist. Jullie ja. <laughs> ja, ja, ju wel. Juist dan. <laughs> ik kan niet vaak genoeg zeggen. Maar toen... Nee, en, en, we, we, we, er zijn een heleboel van die meiden die toen vroeger uh, begonnen met hun uh, dingetjes... Sovjet-seks en... Uh... Oh, daar heb ik wel eens van gehoord. En, en, en, en, dan, en dan zeiden ze, en dan zei uh, de, de, de Paradiso, uh, weet ik veel, frontman, die zei... Uh, nee, weet je, weet, je, weet je wie dat was? Nou? Dat was dus de papa van, uh, van die saxofonisten. Uh... Hans Dulfer. Dulfer? Dulfer. Ja, die ah, Die zei dan, dames en heren, Jasper! Ja, maar die heeft me dus keer op keer uitgenodigd. En die, die, die nodigde jou dan uit om, om te komen spelen met je one-man-band? Ja, dan, dan, dan kwam ik als uh, Belly's en ik was een... een, een nooie Welle, ken je dat? Ja. Ja, is moeilijk, hè, weer. <laughs> Volgens mij is het een vergeten periode die niemand meer kent als luisteraar. Ja, <laughs> nou, dat denk ik ook. Ik ben blij dat je ons even meeneemt die tijd in, want het is, uh, ja, wij ja, kennen wat hem niet. Ja, wat, want wat, wat was, dat was de, de voorbode voor de asset in the House ah, oké. Okay. Oké. Okay. En waarom ben je ermee ooit mee opgehouden Jasper, want het uh, klinkt alsof je wel redelijk succes had uh, met je band. Ik, uh, ik had vreselijk veel succes, maar ja. je hebt een hoogtepunt en een laagtepunt. Oké. Okay. En zit je nu uh, in je laagtepunt of ben je uh, weer ja, omhoog maar, aan het krabbelen? Uh, maar, je, maar je kan niet tegen die dj's meer opvallen nee. nu. Oh, ik ja. bedoel, uh, ze nemen hun eigen plaatjes en playlist mee en, uh, ja. en in die tijd was ze nog gewoon leuk experimenteel. Toen kwam de, de, de, de, de box die kwam toen uit. Mm -hmm. En uh, ja, wat ik zeg, te korg. Ja. En. Dat uh, was het allemaal leuker, eigenlijk. de Ja. Eigenlijk was dat leuker vroeger? Nou, het was, het was niet alleen leuker, het was echt leuker. <laughs> nee, ja, nee. Ik, nee, maar ik schaam me nu gewoon. Van, ik, ik moet er niet aan denken meer. Ja. Maar ik, ik, ik heb vroeger dus echt gewoon. in grote zalen gestaan. En dat iedereen gewoon echt gewoon helemaal zat, stond te swingen. En, uh... Leuk hoor. Heb je er nog wel eens uh, heimwee naar? Dat je denkt van, nou, dat zou ik nog ah, wel eens keer willen willen. Ja, ik weet niet of je, hoe je dat zegt, maar dat je het nog een keer wil beleven. Ja, maar er is nu een, een, een tentoonstelling in Utrecht-museum uh, over die tijd. Ja. Het, het, het Centraal Museum of zoiets. Ja, en dan ga je dan wel. Ik wel vooruitgenodigd, maar, maar ja, ja. Weet je, uh, ieder kent ze. Uh, ik ben een soort uh, Walitax eigenlijk uit die tijd, <lacht> maar ik leef nog. Dat is het, uh, gelukkig ja, gelukkig. Dat is wel belangrijk. Of zeg je nu iets heel naars? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik, toch, niet of, uh, <lacht> ik weet het niet zo goed joh, ik zou, ik het even voor je googlen? <lacht> nee, oh, hij, is over, hij is overleden inderdaad, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, oké, okay. dan, ja. dan mag ik het. Zeggen. Yeah. Nee, maar echt in die tijd was het echt, uh, to, to, toen ik je, toen ik je uh, hoorde, hoorde praten erover, dan lag ik echt van, uh, wow, ja, in die tijd was het echt totaal anders. Uh, nee, echt totaal anders. Ik vind het een mooi verhaal uh, Jasper, dankjewel hè, voor je verhaal. Ik ga verder luisteren en, naar je. Heel goed, en uh, uh, nou, ik spreek later weer. Is goed. Hoi, hoi, hoi. Bye, bye. Um, jouw beste concert ooit. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar waar je geweest bent. Misschien heb je zelf ook wel gespeeld bij een artiest en uh, heb je echt uh, op, de, op de grote Nederlandse podia gestaan. Dat zou gewoon zo maar kunnen natuurlijk. Ik bedoel, uh, ook, ook grootheden luisteren naar, naar, dit, naar dit programma. Niet alleen maken, maar ook luisteren. 0800-121, uh, 0800 Ik ben ooit een keer naar Celine Dion geweest <laughs> in Las Vegas, maar voor de rest? Boys to Men. Waar was dat toen? Heineken Musical geloof ik? Ik ben nog in een concert geweest. <laughs> ik sta er wel heen willen, maar het is niet dat ik nu gigantisch iets mis of zo. Uh, dat was Elbow in de Heineken Musical. Dat was de eerste keer. Dat was ik echt uh, drie weken daarvoor had ik van iemand uh, een cd'tje gekregen. Moet je dit eens luisteren? En ik zei ik vind het leuk en uh, nou, daar ging ik mee. Uh, ja, dat is een Turks concert. In Turkije was dat. Was dat sterren Ja, ik denk Lowlands. Maar ja, dat zijn meerdere concerten, maar gewoon de sfeer. het vetste wat je daar ooit hebt gezien? Um... Ja, ik vond de kistues heel vet, maar toen stond ik vooraan. Dus ja, dat is sowieso een hele goede sfeer dan. Uh, de Kettles, mag ik dat zeggen op de radio? Dat is de enige waar ik ook ben geweest. Jij? Uh, met jou? Goldfish. Oh! <laughs> ja, ja, dat vond ik leuk. Maar waar hebben jullie hen helemaal gezien? En Melkweg. Dat is echt heel. Met 3D en brillen op. Ja. Dat is echt heel heel tof. Kijk, toch een 3D-concert.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 To realize all I was searching for was me. Oh, oh. We'll be Ik wil mijn hartelijke dank tot uitdrukking brengen. voor de vrije bloemen uit Nederland. voor de pasmis op het Sint-Petersplein. Knoflook is een plant uit de lookfamilie. Tot deze familie behoren andere soorten als de ui en de bieslook. Knoflook wordt zowel geperst. als in poedervorm gedroogd en gemalen toegepast. Knoflook is een kruid met een zeer doordringende smaak en geur. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Als je tips hebt om een beetje van knoflook af te komen, dan hoor ik het graag. Uh, ach, man. Het een beetje vies te worden ook zo. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed. Mooi zo, mooi zo. Heb jij wel eens... Ik ben net, het... ja? ik ben net vrij, dus... Uh... Oh, wat heb je gedaan dan? Ik, uh, ik heb gedraaid. Gedraaid? Wat, gehakballen? Nee, uh, liedjes, oh, muziek. Li oh, liedjes. <laughs> <laughs> ja. Je bent DJ? Ja, ah, ik, ik heb je wel eens eerder gesproken, geloof ik. Uh, kan kan ja, dat was over een Ja, wat zeg je? Over de lammechoen. De lammechoen? Ja, we hadden het toen over uh, ja, wat je s'nachts ging eten, zeg maar. Oh ja, dat was ik zo. Ja. Oh, wat was het ja. ook alweer? Ja, wat, wat, wat was het ook alweer wat jij ging eten? Ja, een Turkse Turks pizza. Oh ja, ja Turks pizza. Oh ja, je ja, ja, ja, hebt gelijk. Ja. Oh ja, dat kan me herinneren, inderdaad. Hé, hey, maar waar heb je nu gedraaid? Ik heb uh, in Sneek gedraaid, in het buitenland. En de, de tent heet Buitenland. Of nou, je vindt een nee. Buitenland Sneek. Ja, ja. ja nou, Snake valt nog wel mee toch? Ik ben ook wel boel. is nog wel hè, te doen. Ik weet niet waar je vandaan, vandaan komt. Maar nou, is... Ik kom uit Groningen, maar uh, nee, Snake is wel te doen. Sneek kan nog net, inderdaad. Ja, ja, ja dat is, kan net. En, en hoe, kan was net. Het? hoe was het? Ging het goed? Ja, nee, het was heel gezellig. Oké. Okay. En ja. uh, je kreeg de handjes al op elkaar. Ja. We hebben het over mooie concerten die je ooit hebt meegemaakt, wat was jouw mooiste? Ik ben ooit een keer door vrienden uitgenodigd, die zeiden van ja, ga je een keertje mee naar een concert. Ik zei ja, is goed. En ik kreeg een rood in mijn handen gedrukt en daar was iets opgeprint. En we gingen dus naar Marco Bazzato. Dat was toen in die tijd van dat die, uh, ja, die concerten van Rood gaf. Ja, Symf Symfonica In Rosso uh, concerten. Ja precies. Oké. Okay. Dus wij liepen daar mooi met onze t-shirtjes aan en uh, nou ja, eerst in de wachtrij, een beetje hamburgersnacken onderweg ja. en uh, <laughs> ja, je weet hoe het gaat. Ja. Nou ja, helemaal binnen, maar het was wel heel geweldig. Was, Ik had er wat... eigenlijk niet verwacht. Ja, je had, je had, uh, want ben jij een beetje Marco Borsato type? Nou, eigenlijk helemaal niet. Okay. Maar, nee, maar het was puur die, die, uh, ja, die sensatie die je dan meemaakt. Ja. Alles wat je daar beleeft. Dat is gewoon uh, bij elkaar, de, de, de, de, de sfeer en zo En het feit dat het uh, in het Gelderdoom geloof ik is dat, hè? Dus dan, ja, dan, ja, Dat het zo massaal en groots is. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dus en, en, ja. Uh, maar had je ook wel het idee van, oh ja, de liedjes vind ik ineens ook wel leuk? Of, of, of viel dat toch maar tegen? Ik ben er wel meer naar gaan luisteren. Ja, ja. En, en ja. je, ben je daarna nog een keer naar Marco Bazzato geweest? Nee, nee, dat was e echt mijn, uh, mijn eerste concert en eigenlijk mijn laatste ook. Echt waar? Maar jij, bent, ja. uh, maar jij bent wel veel met muziek bezig als je dj bent. Ja, dat klopt. Maar je gaat maar, je ja. naar concerten? Nee, ah. <laughs> dat is ja. heel stom. Maar. Ja, waarom niet dan? Want je hebt toch in Groningen toch ook wel, uh, wel leuke plekken waar je naartoe kan als je, als je van muziek houdt, live muziek. Ja, er zit echt genoeg, maar... Ja ja ik heb vaak zoiets van ja dan moet je daar een om achter organiseren ja en ja het kost wel wat geld ja nee dat is ook zo dat is ook zo ik vind zelf altijd ik hou heel erg van concertjes maar het moet allemaal niet te lang duren ik vind altijd als het uh, ik vind een uur en tien minuten vind ik perfect ja, we hebben prima tijd. Ja, ik was laatst was ik bij, bij uh, Laura Marling, heette zij, een concert in Paradiso. En die gaf ook geen toegift. En dat zei ze ook. Ze zei van, jongens, ik geef geen toegift. Mocht je wel houden van toegift, dan doe je lekker net alsof het vorige nummer mijn laatste nummer was. En dan is dit nummer mijn toegift. <lacht> <lacht> en, toen was, en ze speelde toen het laatste nummer. En uh, daarna, toen ging ze van het podium af. En iedereen dacht natuurlijk van, nou, da, da, die komt zo meteen wel terug met de toegift. Want toen ging de lamp aan en uh, dronk iedereen nog een biertje en was klaar. Dat vind ik heerlijk. Het was echt gewoon... Het was, ja, was gewoon heel prettig om uh, uh, dat je een keertje geen toegift hebt. Dat is een prima oplossing, toch? Ja, ja precies. En iedereen ja. was er ook al tevreden mee, uh, geloof ik. Maar goed. Hey, het gaat niet zo goed, hè, Marco Bassato. Heb je dat gelezen? Gaat het gaat niet goed. Nee, ja, het staat zo overal op internet sinds gisteren. Uh, Marco Bassato heeft namelijk al maandenlang te kampen met gezondheidsproblemen. En een spoedig herstel lijkt niet in te zitten. En Marco's zaakwaarnemer noemt de situatie zelfs... quote, behoorlijk verontrustend, eindelijk quote. Dat is toch ja. wel? Ja, hij is dus... Uh, uh, in vier maanden tijd, twee keer getroffen, door zware griep. En uh, volgens Marco, zegt hij in het A Algemeen Dagblad, uh, heeft hij bijna geen energie meer. En medicijnkuren lijken niet aan te slaan. En, nog een quote, soms hoest ik zo lang en heftig dat er een beetje bloed bij meekomt. Oh, dat klinkt niet goed. En dan zegt hij erachteraan, dat lijkt me toch niet echt normaal. <laughs> nee, dat daar heeft hij wel gelijk. En dat is heftig, <laughs> toch? Ja, maar het lijkt me toch ja. En ze weten niet wat het is. Uh, vorig jaar al met die poliepen, of wanneer was dat? Ja, dat was ook een tijdje terug, dus over twee, twee jaar geleden had hij een poliep inderdaad. Ja. ja, maar het zou wat zijn dat, uh, want hij is toch wel onze grootste, uh, ik bedoel of je het nou wel of niet leuk vindt, maar hij is het wel een van de grootste Nederlandse zangers uh, ooit, denk ik toch. Uh, ja, maar Wanneer is hij begonnen eigenlijk? Ja. In 1998, uh, 1996? Ja, misschien, ik denk 6. volgens mij, want je had, wat had je nou, dromen zijn bedrog, geloof ik. Hè? Ja, dat was, dat ja. was volgens mij zijn zijn, zijn zijn grote doorbraak. Zal ik eens even kijken, dromen. Zijn nou, officieel in, uh, met Henny Huisman, met die... Uh... Ja, precies, ja, maar dat is wel... Uh, dat is, ja, nou ja, dat is wel een beetje zijn echte doorbraak natuurlijk geweest. Dat is ook zo. Maar dat vind ik toch meer... al oh, 94 was het, Dromen zijn bedrog. 94 dat is lang geleden, zeg. Oh. Ja, die man zit bijna 20 jaar in het vak, joh. Als je erover nadenkt. Ik kan me niet zeggen hoe oud ik toen was. <laughs> ik neem haar niet zo heel oud. <laughs> nee, ik denk 8 of zo. Ja, ja ik, ik, ik, was, ik kom in 83, dus ik was 9, Dus, uh, nou... Ja, ik hoop dat het wel goed gaat met hem, want uh, ik zou het jammer vinden als hij uh, zo'n grote ster uh, niet meer kan zingen straks of zo, voor een lange nee. periode. Dat zou toch jammer zijn? Ik hoop het ook uh, De, Deed hij dromen zijn we droog ook, ook uh, tijdens Symfonica in Rosso? Oeh, dat weet ik echt niet meer. Dat was een tijdje tij tij tij tij geleden natuurlijk inderdaad. Ja. ja, dat is een tijdje terug. Ja. Hey, ik stel voor dat je snel weer een keer naar een concert toe gaat. Volgens mij uh, ga je daar heel veel plezier aan beleven. Dat weet ik zeker. Nou, heb je nog een leuke suggestie? Oei, suggesties. Nou, ik weet toevallig dat uh, Lize Hennigan uh, binnenkort uh, optreedt in, uh, in Paradiso. Uh, om uh, 22 april is dat. Oké, okay, dat ik, ik weet... lijkt me ook wel leuk. Ja, ik ben er ook, dus kunnen we oh, samen een biertje ik een biertje drinken. Wie, wie zegt wie? Iemand Je ja, zit hier met meerdere in de auto ah. en die lopen een beetje te veel. Ja, dat krijg je op een gegeven moment. Hè. Maar... Je, volgens mij moeten jullie wat gaan eten, hoor ik al. Ja, ik denk het wel. Hé, hey, dankjewel Thomas, ik spreek je later weer. Ja, jullie ook bedankt. Joe, hoi, hoi. Bye. Uh, Even kijken, dan gaan we naar Kasper. Kasper, goeiemorgen. Kasper. Ja, hallo, ik he, met he. Kasper. Hé, hey Kasper, goeiedag. Ja, erg leuk thema wat nu aan. aan ge, ge, ja, ik, eh, lekker, ik heb, ik heb een, een paar jaar geleden een fantastische ervaring gehad ja. en uh, ik ben naar de band Earth Wind geweest. En dat is, was voor mij een stukje uh, nostalgie, een soort want ik als jongetje van 15, nou, tussen mijn 13 en mijn 18 was ik helemaal gek van deze band. Ja. En ik liet eigenlijk uh, in die jaren ook uh, per ongeluk wat, wat concerten langs me heen gaan. Dat was, in die tijd deden dat niet zo snel. Ja, en toen kwamen ze natuurlijk opeens weer in Nederland als oude mannen. Ja. En ja, ik dacht, nou, die klas moet ik waarnemen. En dat was werkelijk een fabuleuze, een fabuleuze ervaring. Ja, was het tof? En ja, dan staan dus de jongens van, laten nou, we zeggen, 5, 65 jaar op, op de bühne, ja. maar nog zo enorm energiek en zo goed bij stem en instrumentaal, zo fantastisch. Ja. Ja, ik, ik raakte in de voer, vervoering. Ja, het Echt. was wel. Uh, want het is, ja. het is soul en disco, dat is jouw muziekstijl. En, en uh, uh, jij kon zelfs na al die jaren. Uh, konden ze jou nog raken eigenlijk? Nou, sterker nog, ja, nee, het, het is, je moet zo zien dat, dat disco-verhaal. daar had ik altijd een beetje moeite mee. Mm -hmm. Maar die soul en oh, die ja. funk, dat, dat raakte me altijd tot op het bot. Ja. En, uh, uh, ja, en dat moet je zeggen, dat zit nog steeds wel in mijn bloed. En uh, ik, ik heb andere stijlen die me raakten, maar. Er kwam, kwam zoveel naar boven, uh, natuurlijk ook jeugdherinneringen, maar uh, ja, het, het, het, ja, het raakte mij, de, de, de, de ritme raakte mij zo enorm weer. Ja. En dan sta je dus met 8000 man, alle oh, leeftijden, maar ook dus kinderen van, van, lazare, de, van mensen die het ook verdielden, die waren ook. En dan zie je gewoon de 8000 man nog steeds helemaal gek van die muziek kunnen zijn. Ja. Geweldig. geweldig en, ja. en, en waren ze ook nog, want soms heb je wel eens dat, uh, dan, dan klinkt het, uh, dan is het aan het begin is het allemaal goed, maar, ja. uh, maar als ze dan, uh, dan wat ouder worden dan, dan, dan, dan, dan werkt het allemaal niet meer zo goed en zo, en dan zijn ze niet meer zo goed bestemmen ja. en zo, maar dat, uh, dat was in dit geval niet zo. Nou, daar was ik iedere wat voor, hè, want dat, dat kan natuurlijk gebeuren. Nou, is daar een zanger? ik weet niet of je ermee uh, bekend bent, dat is Philip Bailey. Ja. En, F en Philip Bailey, uh, dat was een man die fantastisch hoge tonen kon halen, en een aantal ballets die zijn zo'n klassieker voor. Ja. Nou, wel nu. Die heeft toen nog met uh, Phil Collins in 1984 uh, een hit gehad, Easy Lover. Ja. Nou, deze Phil, Philip Bailey, ja, die man, die houdt nog zo fantastisch de hoge tonen. Ja. En uh, ja, je durft haast je met de hedendaagse jeugd, je durft niet mee aan te komen dat deze muziek zo populair was, maar het was nog fantastisch. Het was nog fantastisch. Ja, en uh, bij, heb je ze daarna nog een keer gezien, of dat niet? Dat is één keer. Uh, nou, laatst dan twee, twee keer binnen een kort Ja. En uh, ja, ben je altijd bang voor... Het, kan zijn, is dat een soort mythe wegvalt als je, je een keer wel ziet. En, en dat het tegenvalt. Daar, daar moet je altijd er huiverig voor zijn, mm -hmm. maar dat is niet gebeurd. Voor mij zijn die herinneringen zitten in mijn hart. Ja, en die worden hier nooit afgenomen. Nee. Dat is, dat en is en, en eigenlijk is het wel prima dat hij gewoon dat je hem één keer hebt gezien, want dan weet je zeker van ja, dat is altijd, het, is, het, is, het is goed. En het ja. blijft in je, in, ja. je, in, je, in je hoofd in je hart blijft het ook altijd goed. Ja. Ja. En, en even nog mooi, in vorig jaar, toen bestond het zondonde met 40 jaar. Ja voor, die jongens zijn nu echt zestigers. Toen heb ik ze uh, een mail geschreven, een enorme mail. Uh, vanuit mijn hart geschreven. Yeah. En daar hebben ze erg leuk op gereageerd. En dat zijn toch echt. En uh, ja, dat is, dat is toch wel mooi iets. Wat had je gestuurd dan? Ah, ik, ja, ik, ja, ik heb in ieder geval uh, vanuit mijn uh, uh, gevoel uh, geschreven al mijn herinneringen die ik kop aan hun. Yeah. En uh, nou daar hebben ze echt uh, uh, ook erg, erg, erg en, en, er een erg positieve en een persoonlijke reactie opgegeven. Ja, en dan. Uh, je kan er dan er een hoop in kwijt. Dus ik heb eigenlijk een hele carrière heb ik ge gekoppeld aan mijn, mijn leeftijd. Huh. En wat de, vaak zit die hoogte dieptepunt ook met gekoppeld aan bepaalde nummers. Ja. En dat, uh, ja, dat was fantastisch. Ja. Mooi zeg. Goed verhaal, dankjewel. Ja. Ja. Mag ik even zeggen ja. dat jij jouw ja, ja, vrouw collega, ja. uit de mate prettig stemgeluid. geluid, jullie zijn erg prettig om naar te luisteren, al een paar jaar luister ik af, Ik weet niet hoe lang jullie op erop zijn. Ja, ja, een paar maar, jaar ongeveer. Ja, dat klopt. Uh, uh, ik, ik werk in een casino en elke keer als ik weer naar huis rijd, ja. dan... Bevalt mij het erg. Nou, dat is fijn om u... Zeer gezellige stemmen. Nou, dat is goed om te horen, dankjewel. Ja, gaan we zo door. Dat gaan we zeker doen. Dat komt helemaal <lacht> dikke door. Dankjewel hè. Heel ja he. ja. Misschien wel leuk om heel even een sprongetje te maken naar, um, naar je eerste single. En ik zat zo te denken, nou, dat zou zomaar als Marco Bossato kunnen zijn. En we zijn een beetje aan het, aan het, aan het doorgoogelen en zo. Ja, het is echt een onderwerp, daar moet je eigenlijk niet aankomen zomaar. Maar het is wel. Ja, ik vind het wel heftig. Uh, er staat hier namelijk. Uh, ja, dat is allemaal geruchten hoor. Maar anonieme betrokkenen uh, hebben tegen de Telegraaf bevestigd. Wacht even hoor, ik zit even kijken. Of ik het wel. Anders zeg ik nou, het. Er staat in ieder geval een beetje op internet. Er gaan geruchten dat die uh, uh, zou leiden. Marco Pesati hebben we het dan over. Aan een soort vorm van hersenvlies ontsteken. Maar dat is echt wel één, één site ook waar het dan op staat. Ja, dat is ook. Ja, dan kun je ook niet zeggen dat dat, dat dat dan meteen zo is. Nee, dat kun je dan niet zeggen. Ik neem het terug. Maar ik vind het wel verontrustend. Ik uh, hoop toch dat het allemaal goed gaat met die man, zeg. Want het is, eh... Uh... Nee, het is wel... Uh... Nee, volgens mij is dit allemaal... Ja, G bah. vies verhaal, hè. Naar is het. Maar goed. Um, uh, Maak op is natuurlijk een enorme uh, ster in, uh, in Muziekland. En misschien wel uh, jouw eerste singeltje geweest. Dat zou zomaar kunnen. Het eerste singeltje dat ik ooit heb gekocht. Hoe heette dat ook alweer? Dat was zo'n CD waar je op moest krassen. En dan kwam er zo'n jungle geur af. Iets van Tarzan en Jane of zo. Ik, ik heb geen idee. Was een jaar of uh, twaalf of zo, zoiets. Uh, ik denk dat California Californication van The Wrestle Cheap. Dat was een van de eerste is die ik gekocht heb. Spice Girls. Voor mij. Ja, Spice Girls of zo. Spice girls. Ja, en wanneer draaide je die dan? Mijn kamer. Heel de dag. Ja, echt. En dan ja, dus... ook optredens? Ja. Ja, voor mijn moeder en vrouw. Ja, Met mijn broer, en mijn nichtjes en neefjes. En wat was dan het favoriete nummer? Van Spice wannabe. Girls. Ja, Wannabe and, uh, en van Spice Boys. Oh ja, Backstreet ook. Yeah, yeah. Ja, man. Ja, yeah. yeah, man. Ah, ik denk eigenlijk iets van Idols Star of zo. <laughs> dat is iets van uh, Jamiles of zo. <laughs> step Right Up. Uh, step Right Up, die inderdaad denk ik. Ja. Okay. <laughs> dat was die uh, hoe ging die nou? Dat dansje. Oh, de uh, ketchup zo. De last ketchup. Ja, song? Die, precies. Ja. Ja. Oh, leuke tijden waren dat. Ja, nee, dat was uh, wel echt het eerste wat ik echt voor mijn verjaardag volgens mij kreeg. En ja, daarna heb ik eigenlijk nooit meer echt iets gekocht. Was het was altijd uh, ja, downloaden of, of gewoon op YouTube gewoon luisteren. Ja, ik heb ook de uh, last ketchups. Een week we uh, vroeger bijvoorbeeld ingroep. Uh, in, in op de basisschool vroegen we dan uh, aan de juf meesten mogen we een dansje voordoen. En dan gingen we zeg maar, op, bijvoorbeeld last ketchup song, gingen we dan helemaal een dansje instuderen en dat dan, uh, dat dan voor de klas voordoen. En um, ja, daarna heb ik heb nog wel heel veel cd's, van vroeger ook van K3 en zo. En um, daar heb ik heel veel cd's van. Maar ja, nu heb ik natuurlijk gewoon een iPod en nu draai ik eigenlijk nooit meer cd. De ketchup-zong. Ah ja, dat is deze. Ik zie Wieke van de regie kijken. Ken je dit, Wieke? Of, uh, ja, ik ken ze wel. Gelukkig, dat wil ik net zeggen. Las <laughs> Ketchup. Is, volgens mij hebben ze laatst nog een keertje meegedaan aan het Songfestival voor uh, Spanje. Daar kwamen ze, geloof ik, vandaan. Uh, eens even kijken naar. Goedemorgen, uh, waar gaan we naartoe? Eens even kijken. Pa, pa, pa, pa, pa. Timo, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Luc. Hallo. Ja, ik neem aan, niet. Uh, jouw eerste single was niet uh, de ketchup-song van Las Ketchup. Nee, ik ben 69. Dus, uh... Gelukkig maar ook. Dan, je... dan, had ik, dan, had dan had ik heel wat gemist. Dan had je heel wat gemist, dus. ja. zeker. Wat was wel je eerste single? Weet je dat nog? Ja, ik zit te twijfelen. Er zijn met, met de twee heel sterk voor de geest als eerste single. Mm -hmm. En die ene, die kreeg ik op de lagere school. Een vriend van mij, die had die... En toen wou ik hem ook hebben. Dus dat was gewoon, ja... Uh, mindless uh, navolging, zeg maar. Kul yeah. kudde, kudde gedrag. Ja. Yeah. <laughs> en dat was uh, Do That To Me One More Time van Captain And Ja. Yeah. En die andere, daar staan me ook bij dat dat een link met school had. Dat was The Kinks. Oké. Okay. Uh, met Lola. En dat was toen een geel singeltje. Dat was geel doorzichtig. Dat was ook een Unicum toen, want alle singeltjes waren toen zwart gewoon yeah. van zwart vinyl. Ja. Yeah. En die twee staan me bij. Maar als ik moest gokken zou ik zeggen Katten en Tenue. Maar ja, ik ben er niet trots op. <lacht> liever, liever de Kings met Lola natuurlijk, ja. <lacht> nou, dat zou ik willen, ja. Maar ik vrees dat het toch ketten <lacht> <lacht> en Tenue uh, was. Maar die, laten we het wel hebben over de Kings. Want dat is een veel betere plaats natuurlijk. Ik, ja, ja. ik heb wel eens een keer een discussie gevoerd met iemand. Dat werd een lange discussie, werd dat ook. Ja. En ik zei namelijk tegen die, uh, tegen die jongen... ik vind dus de Kings beter dan de Beatles. Oh, nou ja, ik kan alleen maar dat ene plaatje van The Kings, daar kan ik echt niks van. Al, oh, verder is het niet, uh, het is niet nee. echt jouw muziekstijl. Uh. Ik weet wel nog de woorden. I ja? ja, met her in de club binnen Ultraho. Ja. Where I drink champagne. Edition Chat, la. la la la la. Ja, ja. ja dat is mooi. Ja, ik nou vind... hebben we dat ergens op les gehad? Ik weet het niet meer. Ik, ik, ik heb er iets mee. Meer dan dat ik het gewoon een plaatje. Op ja, op heb. misschien is het wel zo'n plaatje wat dan op muziekles uh, voorbij komt. Ja. Omdat het uh, vrij Wat nou, ik simpel. wel weet is dat ik met Franse les. En dat was echt fantastisch. Dat mm -hmm. maakt het Frans ook leuk. Dat we Gilbert Bucot kregen in de les met uh, Nathalie. Oh, en dat was zo'n mooi nummer. Is dat van Natalie? Is dat die? Nee. Van... Oh. Uh, ja, hoe ging het ook weer? Ik heb de woorden geleerd. Maar het, het eindigt in ieder geval met een heel krakend Nathalie. <laughs> het... ja, helemaal die stembreken. Oh, ja, ik, ik heb hem gevonden. Ik heb hem gevonden. Een momentje, dan zet ik hem even op. Dat is wel leuk. Deze is het, hè? Oh, ja. ja. La plage rouge et de vide. Even een klein stukje. La plage rouge et de vide. Ik, ik spreek geen woord voor meer. Geen idee wat het betekent, maar wel mooi, hè? Ja, het rode plein was leeg. Il avait un joli nom, mon guide. Een, had een mooie naam. Nathalie. Nata, kijk, dat was wel Nathalie. Dat bedoelde ik eigenlijk niet bij mijn uithaal. Oké. Okay. En dit moest jij dan op, uh, met, met, met nou, muziek doen. Mocht. Mocht. mocht ja. Dat mochten we leren. Daar mochten we de woordjes van leren. En dat was toch veel. ...leuker dan Papazie mijn piep. <laughs> ik kan me niet meer herinneren wat ik moest met muziekles. Het was, uh, ik weet wel dat ik een drumdingetje, drum en dat drum ik nog steeds... ...dat is op een of andere manier blijven hangen. Ja. Uh, dat, dat was, een, een, een, een, dat was dit, dit ritme. Stom, hè? En dat moest ik toen leren, uh, want ik, zat, uh, ik was dan uh, kennelijk uh, de, de drummer. Uh, uh, ik kon eigenlijk niks, dus ik mocht dat dan doen samen uh -huh. met vier andere mensen. En ik moest alleen maar, tijdens onze opvoering van dat uh, van nummer, moest ik alleen maar de hele tijd zo stoïcijns. zijn. <lacht> dan lukte dat ook. Ja, dat lukte wel, ja. Uh, ja en nu heb ik nog steeds, soms als ik dan in de bus zit of zo, dan zit ik nog steeds zo op mijn been dat, dat, dat, dat ritme te tikken. Ja. Dan zit dan zo in mijn hoofd op een of andere ja, manier. ja, ja. Dat dat ik vond het wel leuk altijd, hoor, muziekles. Ja? ja, even een soort van afleiding van de rest. Uh... Ja, ik, heb, ik heb hele warme herinneringen aan een pamfluit... die ik voor een toneelstukje stukje met Jezus en zo <laughs> zo moest doen. En die pamfluit mocht je dan op improviseren. Dat lukte aardig. Ja, ja. je was wel van de pamfluit. De, de pamfluit uh... vond, ik, vond ik wel leuk. Ja, ja, ja, ja, ja. het is nu altijd het een beetje gezien als een, als een, als een minderwaardig instrument, geloof ik. Absoluut zijn eigen hart, toch? Ja, dat is ook zo. Is ook zo. ik kan ik wat anderen aantrekken Wat zal ik doen, uh, Timo? Zou ik gaan voor uh, Gilbert? Nou, ik de nog wel eens voorbij komen. Ja? Dus eigenlijk zou ik het wel prachtig vinden als Nathalie nog eens een keer gedraaid is. nee Zou ik nooit, nooit, nooit meer? Zou ik gewoon Nathalie doen? Ik bedoel, uh, ja, dat doe ik dat gewoon. Vind je ik ook, vind een een mooi nummer. Dankjewel, Timo. Goed verhaal. Oké, okay, precies. Dus Hoi. 0801121, uh, wat was jouw eerste single? Laten we daar even over doorpraten. Jouw eerste single, 0801121. La place rouge était vide. moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom.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 Nathalie van Gilbert, becot en dat is een uh, liefdesliedje, maar ook een uh, protestsong tegen het communisme. En hij is overleden in 2001, begraven op Père Lachaise in Parijs. En uh, op zijn laatste album uh, is er nog een, uh, of in zijn laatste uh, jaren van zijn leven is er nog een cd verschenen. En daar bleek ook wel dat hij uh, uh, leed aan kanker. En dat, dat hoorde je door die hele cd heen. Dat is een heftig, uh, heftig, uh, heftig gebeuren allemaal. Ah, mooie plato, Nathalie. Allert, goedemorgen. Ja, morgen, het is wel morgen, hè? Ja, het is ochtend hoor, zeker weten. Tjonge, jonge, jonge. Ik moet nog gaan slapen, weet je wel, hè? Je klinkt alsof het je nu ineens deze Oh, verrekker, het is ochtend. Oh nee, wat heb ik gedaan? Ja, nee, nee, nee, nee, nee, het valt alles mee. Het is nog een klein stukje. Ik, ik heb, ondertussen heb ik. Uh... Volgens mij een, een Vodafone-connectie, dus het wordt wel gare dingen Oké, okay, nou ja, ja je houdt nog, je houdt nog, hè. Dus, uh, een soort van. Heb, heb je mazzel. Hey, wat was jouw eerste single Kun je je er nog herinneren? Ja, ja, tot, tot mijn grote... Um, aan de ene kant schaamte en achteraf gezien blijdschap was het volgens mij... Uh, Mysterious Girl van Pieter André. <laughs> dat was die... Uh, <laughs> ja, sorry, ik lach je niet uit, hoor. Nee, nou, ja, ja, hey, hey, nee, ja, ik geef je groot gelijk, ja, zeg maar. Ja. Je mag wel helemaal uitlachen. Hé, <laughs> hey, maar dat was... Uh, uh, dat begon van, wow, mysterious girl, die toch? Ja, dat ja. is hem helemaal. Ja. Inclusief de, de, het waspoortje, halverwege <laughs> in het water, op het water slaan alles oh, op en uh, die uh. Wa Dat was fout zeg, ojojojo. Oi, oi, oi. Uh, uh, zou... uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat het vooral was dat ik, nog, uh, dat ik heel graag mijn haar, toen de tijd, ik was dan een jaar of tien, elf, yeah. ik wou toen mijn haar hetzelfde als Pieter Andre. Dus ben <laughs> naar de kapper gegaan met de cd-hoes. Ja. Yeah. Dus, ja, ik wil mijn haar ook zo. Met van die sprietjes. Ja, precies. Kijk, oh, ja, uh, daar is hij. Maar yeah. je kan zeggen wat je wil, Ja. Yeah. We zijn nu, we zijn 20, 15 jaar, 15 jaar later. Ja, zeker zo. Gekoien. En eigenlijk is het gewoon een onwijs goede reggae-track. Nou ja, het is gewoon een lekker nummer. Het is wel als je het zo hoort, zo hè. Dan denk je, ja. Beetje het is gewoon lekker. Het is zomer. Het is, een, het is het begin van de zomer. En ik zweer het je altijd, Als jij uh, straks, uh, weet ik veel waar je naartoe gaat op vakantie... en uh, je bent uh, ergens in een club en ze draaien dit nummer... Ik weet gaat zeker. Iedereen, los? Ik ga, iedereen gaat los. want Iedereen, iedereen denkt, gaat oh, kapot. Nee, ja. Sorry, maar het is wel... Het is toch raar dat wij ons in de jaren negentig... hebben laten verleiden in die foute meuk eigenlijk. Hè? Ja, hou op schaai uit. Ja. Het was een goede oude tijd zomer. Ja, zeker. Wel goede oude ik tijd. Ik hou het op. Het, het enige wat ik nu nog luister... Die tijd is eigenlijk nog de grunge, zeg maar. Oh ja, ja, ja. Wat, wat, wat, wat voor grunge is dat? Want ik, dat luisterde ik ook. Was echt de, de, ja, de nirvana Ja, ik, ik, ik ben een extreme Pearl Jam man, zeg maar. Ah, oh, oké, okay. ja, dat is wel cool. En nee. dan natuurlijk de Soundgarden, de Alice in Chains. Ja, uh, de echte oude jaren negentig grunge is dat inderdaad. Zoals het woord. Ja, ja, ja. Heb, heb je kaarten voor Eddie verder en Carré? Wat zeg je? Heb je kaarten voor Eddie verder en Carré? Uh, nee, nee, nee, die heb ik niet. Uh, nee. nee. Zonde, ja, jij, jij, jij hebt ze wel. Of je wilde ze graag winnen? Ja, ik heb ze. <laughs> <laughs> ik moet het kwijt. Ik moet het kwijt. Ja, ja heel goed. Is dat, maar ben jij dan uh, wel ook van de, van de nieuwe Eddie Verder? Want die heeft toch ook wel wat. Uh, die heeft nu een plaat gemaakt met allemaal banjo liedjes en zo. Ja, ukulele-song. Oh ja, ukulele was het inderdaad ja. Ja, het, is, het, het grappige is dat ik denk ter wereld hij de enige die er ook nog bij weggekomen is. <laughs> ja, want dat is toch. Ik bedoel, we hadden het net over de palmfluit heel kort, maar uh, als je het ja. hebt over de daar dan kan er ook wat van, hoor. Qua ja. Ja, hou op, schaai uit. Ja. Lille, meneer, is een van de meest ondergewaardeerde instrumenten die er zijn. <laughs> de Lille. Ja, ja, ik vind het album zelf. Ik, ik was toch meer als ik dan... Uh, ik vind ook Eddie Verder wel heel cool, maar dan heb ik dan toch liever uh, dat, dat, die, die muziek wat hij maakte bij die, uh, bij die film. Uh, uh, into the Wild. Into the Wild, ja. Dat vond ik wel echt te ja, geks. Ja, dat, maar dat is, dat, die cd, dat is Janken geblazen. Ja. dat is... Grijs, grijs gedraaid. Ja, pil. heel zwier. Ja. En, de, de, en de nieuwe, het allernieuwste werk van uh, Just Breathe en zo? Ja, ja het nieuwe cd Pult. Ja, ik vind het wel oké, okay, maar ik, ik mis een beetje, uh, een beetje diepte of zo. Ja, het oude geluid. Hè? Ik ja. vind ten, het, de oude Grunge-tijd ja. uh, is, uh, nou dus moet die hele lijn toen al toch wat... Uh, uh, hoe zeg je dat? Wat dat, dat diep, wat dramatisch, dat ja. is allemaal wat. Ja. Ja, ik was toen in die tijd, was ik, meer, was ik niet uh, van de grunge, maar was ik meer van de, van de punk. En uh, ik zat in van die bandjes uh, zoals Leg Wagon en uh, wat had je dan nog meer? Je had uh, Satanic Surfers, uh, Sorry? No Effects, dat soort bands uh, vond ik leuk vroeger. En toen was je weg. <laughs> <hierig> hoor, je, hoor je mij niet meer? Nee. Ach, wat jammer. Ah, dat is jammer alles. Nou, potverdorie, ik neem al dat je me nog hoort op de radio, maar uh, je, jou, jouw Vodafoon heeft je genekt. Wij hoorden jou nog wel, maar jij hoorde mij niet meer. Jammer, maar uh, dank voor je verhaal, Allard. We gaan naar Bart. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Heb je, uh, ja. Zit, je, zit je een beetje je oude muziek te luisteren of kwam je erop omdat wij het erover hadden? Nou, ja, ik uh, luister altijd uh, naar Radio 1 als ik uh, s'nachts terug terugrij naar huis. Ja, oh, oké, okay, kijk aan. Dus, uh, okay. dus je luistert liever naar Praat. Wat zeg je? Nee, laat maar zitten, laat maar zitten. Hey, wa okay. wat, wat, was, wat, was jouw, wat was jouw eerste single? Nou, ik heb er diep aan het graven geweest, maar ik denk iets van Two Brothers on the fourth Four. I Can't Help Myself. <laughs> Dat is ook uh, die happy hardcore periode geweest dan denk ik, hè? Ja, daar, daar, daarvoor nog. Ah oké, okay, dus toen ze nog goede denk, muziek uh, maakten. <laughs> ik denk 1990 of zo. Oké. Okay. En wat, wat uh, vond jij het echt goede muziek of uh, werd je erin meegesleurd door, uh, door Kennis en Familie? Nou, uh, het was uh, dat ik uh, in klas 1 2 van mijn middelbare school zat. Ja. En uh, toen kwam een beetje een aanraking met uh, schoolfeestjes en een beetje met uh, plaatjes draaien. Ja. Ja, dus dan ga je wat singeltjes kopen en je koopt eens een plaatenspeler en je koopt nog eens een plaatenspeler, en een mengtafeltje. Nou ja, en zo, zo begin je een beetje. Ja, en dan moet er ook wel een, een, een, een cd'tje bij komen of een vernieuwplaatje bij komen om ja, te, om, vnieuw, er, om, er, om er ja, iets te kunnen plaatje, ja, ja, En, en werkt, werkt de Two Brothers and the Four Flow werkt dat goed op de, op de dansvloer? Nou, ik, die single draai ik niet meer, maar uh, Never Alone ja. van, uh, van oh, ja. Popper, uh, die wil ik nog wel draaien. Ja, ja. Of, uh, ja, ja. Als een soort van Floorfiller. Ja, ja. <laughs> ja, precies. Never Alone, die toch? Was ja, precies. Ja, Kijk. die. Ja. De, is dat deze? Ja. <laughs> ja, ik, snap ja helemaal, wel, ik snap het wel, hoor. Ik snap het wel, hoor. Als je dit opzet, <laughs> dan, uh, ja, ik, ik zou ook wel losgaan, hoor. Lekker, man. Lekker jaren, ja. jaren, volgens mij doen ze nog steeds wel uh, jaren 90 dingen en zo, hè? Ja, jaren 90, dat is op dit moment best wel weer hot Als je een beetje rondkijkt, ook jaren 90 feestjes, dat is uh, ja, huh. een wel. beetje een opkomst. Oké, okay, uh, oké. Okay. Ja, we het is retro, het is hip natuurlijk, hè. Maar op een gegeven moment worden de jaren 90 vanzelf weer een keertje retro. Ja. Zo gaat dat. Hé, hey Bart, dankjewel. Goed verhaal. Jo. En uh, goede reis naar huis. Ja, dankjewel. Hoi, Fijne uitzending Hoi. Zal ik hem gewoon doen? Ja, ik heb Dromen zijn bedrog. Marco Bosato.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 Toe ook jij zat mee te zingen in de auto. Oh, jij van de zon laten schijnen. <laughs> Dat is ook zo grappig. Ik, ik ben zelf wel niet heel wel verschrikkelijk oud. Ik kom bij 83. maar Wieke hier van de regie, die komt uit uh, 2006, geloof ik, is er geboren. En uh, die denkt echt: wat is hier aan de hand, jongens? Verschrikkelijk. Zet af, zet af. Ik vind het wel leuk, een beetje jeugd sentiment. Marco Borsato en Dromen zijn we terug. Zometeen nog veel meer muziek. Uh, crack de playlist dan met Dione de Graaf. Ja, je kent haar van langs de lijn van Studio Sport. En ze heeft een lijstje ingeleverd met liedjes die zij leuk vindt. En nou, ik heb net even een, een, een kleine piek gehad op haar lijstje. Dat zijn mooie plaatjes. Blijf daarvoor luisteren. En daarna nog een uur, vier, zeven na het nieuws met Juri Stubenitski.